Goedemiddag, ik ben Bien Buys en dit is het nieuws van NOS op 3. De persconferentie vrijdag was niet zo best. Tot die conclusie komt premier Rutte nu zelf ook. Hij zegt dat het een inschattingsfout is geweest om eind juni zo snel te versoepelen. Toen journalisten daar op de persconferentie al over begonnen... deden Rutte en de jongen alsof hij niets te verwijten viel. Maar nogmaals de vraag, welke fouten rekent u uzelf aan? Nou joh, daar zul je over moeten evalueren. Maar dat meer moet je altijd na afloop doen. En nu zegt Rutte tegen journalisten dat dat niet slim is geweest. Dat was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 Maar het was natuurlijk een volkomen uh, terechte vraag. En die stellen jullie niet namens jezelf, maar namens Nederland. Dat weet ik ook. En woensdag komt de Tweede Kamer terug van zomervakantie... om te debatteren over de hele situatie. Op een basisschool in Utrecht kunnen ze de Eindmusical wel vergeten. De kinderen uit groep 8 zitten allemaal thuis in quarantaine. Vorige week waren de klassen op Eindkamp... en hebben meerdere kinderen corona opgelopen. En sinds corona is het superdruk in natuurgebieden... en soms wordt er door de overheid op de rem getrapt. Zoals in de Bakkeveense Duinen in Friesland. Daar zijn vanaf vandaag... Mount mountainbikers en andere fietsers niet meer welkom. Dat is beter voor onder meer de vogels die er leven, zegt deze boswachter. Je kan je voorstellen dat je in zo'n natuurgebied heb je allerlei soorten hebt. Daar moeten ze hun eten zoeken, moeten ze rusten, daar broeden ze misschien wel. En als daar dan dagelijks mensen doorheen banjeren, dan verstoort dat. En dat kan in zoverre verstoren dat ze weggejaagd worden. Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken bewolkt. In het zuiden en noordoosten kan ook regen vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk veel regen vallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen, dat is dus op de afsluitdijk... staat tussen Kornwerderzand en Den Oever 9 kilometer file. Richting Hoorn is de vertraging ruim een uur. De politie doet daar onderzoek naar een ongeluk. De rijstrook is dicht. Op de A9 van Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoeverdorp en Knauwpunt Velzen... 8 kilometer file en op 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En daardoor ook file de andere kant op bij Rottepolderplein. Daar is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een lekkere disco-klassiek uit de jaren 80. En de rhythm of the night. is even kijken naar, of althans luisteren naar Willem van deze CFM, Race Radio, Pit Report. Nee, we gaan niet kijken naar Willem van deze We hebben we helemaal gezien in, uh, op dit moment. Maar uh, Willem, hoe is een beetje contractonderhandeling uh, afgelopen met Albert-Jan Vos? Eruit gekomen of niet?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 Want zo dadelijk uh, race nummer 1 van de ADRC GT Masters. En ook uh, die uh, mogen morgen ook weer in race uh, rijden. Maar eerst okay. zometeen de race van half vijf.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 Dat klopt, ja. De auto's en de rijders uh, die worden voor de tribune gepresenteerd aan de, aan de bezoekers. En dat is altijd een leuke bezigheid uh, natuurlijk. Uh.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 namens hier vanuit de studio. Hartelijk dank voor je bijdrage... tijdens Zandvoort op zaterdag. Oké, okay, tot de volgende keer. Dankjewel volgende Willem en veel plezier. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Dat Dag was u, u. De Willem van deze live... vanaf het circuit Zandvoort. En wij hebben de nieuwe single van Enrique Iglesias. Te pido mil disculpas... es que mereces explicación... No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche derrumba, nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el de un periñón. Y echó a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé. Chiquila y la emoción, y se me salie en la mano toda esta situación, pero yo quería contigo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 En volgende week moet het een uh, graadje of 24 worden. Dus dan uh, zijn we wel weer toe aan de zomerse muziek. Joh, de Enrique Iglesias en Pathé zijn uh, nieuwe single uit de tipparaders uh, van uh, dit moment uh, nog. We gaan even sporten, Albert Jan. Dat ja, is goed voor je conditie. Ik ben de hele middag al bezig. Ja, joh, ja, ik zie het zweet op je voorhoofd staan.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 Uh, is aangekomen in de laatste 27 uh, kilometer. Uh, daar is uh, Bauke Mollema uit het peloton. Uh, het peloton was helemaal weer samengevoegd en bij elkaar gekomen. Uh, uit weg gesprongen en die heeft nu uh, in zijn eentje een voorsprong van 1 minuut 12. En uh, de peloton uh, uh, rijdt op uh, ruim uh, 5 minuten. Uh, maar de eerste achtervolgens dus op 1 minuut uh, 11. Dus die voorsprong loopt op en Bouke fietst dus helemaal in zijn eentje. Dus dat is nogal een, een, een gewaagde stap die hij neemt op zo'n 30, zo 30 kilometer voor de finish. Nog even terug naar de eerste beklimming. Uh, Wout Poels die zat in, in een kopgroep van drie voor het bergklassement. Uh, en Bouke kan weer drie punten bijschrijven want hij eindigde in het clubje van drie als tweede de eerste, eerste top van die berg.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 En de tussenstand daar is 6 tegen 6. Nou ja, het is natuurlijk aan Pliskova uh, de bedoeling dat ze de, haar servicebeurt gaat winnen en naar 7-6 gaat. En dan wellicht uh, een tiebreak weten forceren voor een uh, eventuele derde set. Dus tussenstand uh, Barty-Pliskova met uh, één set voor Barty. Uh, momenteel tweede set, tussenstand 6-6. En Pliskova uh, staat met één tijdens deze tiebreak.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 helpt mee misdrijven te voorkomen. De politie van Zandvoort wenst u een plezierig en zonnig verblijf. En tot zover deze boodschap van de politie. We hadden net Enrique. Nou, dan mag Julio ook niet ontbreken. Lekker gauw houden nu.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 Compañes mujer que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento en otoño acaricie tu sien estar juntos unidos iguales que ayer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 Enrique is met zijn nieuwe single dracht eraan. Goed Goodio en ik CFM Race Radio Pit Report. En even voor de jongere luisteraars, dat was geen nieuwe single, hè? Dat was een.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 En welk dier hebben we deze week, albert John? Max! Max! Oké, okay. ja, dat uh, sluit helemaal aan natuurlijk op de, de pit-report van uh, zojuist... met de Grand Slam van uh, Max Verstappen. Net zoals we Wimbledon aan het kijken zijn, hè, met de Grand Slam. Maar eerst uh, deze plaat nog een lekkere hits. Ook uh, lekker het zonnetje weer even bij jou in de huiskamer uh, binnenbrengen... met Iwan en Baila. ...van uh, Ivan en uh, Baila uit uh, Espanja, Albert-Jan. Jazeker. Jazeker. Nou, zo moest ze klanken, hè? Zo is dat, ja. Dat is alweer uit de jaren tachtig het uh, plaatje, maar hij blijft leuk. Dus vandaag weer is gedraaid op de radio. Het is uh, half vijf geweest. We hebben max in Ja, prachtig. Uh, en als u de, de foto ook bekijkt op de, de website van Huis ...dan uh, wordt u helemaal f, uh, f, uh, enthousiast.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 Uh, maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl. Want ook deze Max verdient een thuis. GFM Maakt zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het strand en zet hem op 107. Schaat je de nek twee bieren in een handdoek? Ja, was de gaten waar we gaan? GFM. 107. 24 uur per dag. Hete zomer iets. Tried to give you consolation Make the best of the situation Before I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way Tell me all my love today Hey, love Let me go, my knees, baby Begging, darling, please, baby Darling, won't you raise my blood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 Af, ik weet niet eens wat het betekent.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 Bouke Mollema wint de 14e etappe in guy Long. Dat zijn een, uh, mooie, mooie berichten vanaf uh, de motor. Dan gaan we, naar, we even, gaan we nog even snel door naar, de, oh, naar, naar, naar Wimbledon. 5-2, derde set voor Barty. Dus uh, dat is een kwestie van... De, de laatste service game winnen. En Bart die wint Wimbledon. Dan gaan we even naar microfoon 4. Daar zit Fred. Hij is er weer. Ja, goeie Hallo. Goedemiddag, goeie Fred. Middag. Hey, welkom. Goedemiddag. Ja, ook weer weten te parkeren met het uh, mooie nieuwe ja, parkeerbeleid uh, hier uh, in Zandvoort. Ja, en dan is het eventjes gelijk uh, een beetje de benen steken. <laughs> ja, ja. Een ja, nou ja. paar kilometer heb je wel achter de rug. Dus uh, helemaal, helemaal, helemaal goed. Ja, ja, we zijn in ieder geval weer 40 minuten.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 Goed, verzoekjes, uh, ga uw gang. De komende twee uur is uh, Fred, onze collega, uw gastheer. En wij zijn er morgen weer, Albert-Jan, beter dan ook? Tussen twee en vijf, met de herenfinale weer, Met de vijftiende etappe. Een prachtige etappe in de Tour de France. Je hebt nog 30 seconden. Met, met, met, met, met, met, met, tot morgen! Dat <laughs> <Ja, morgen, laughs> was een geitje, heel meer dan een minuut, oh, Veel best mee. In love or They can really might you mate. things just might you swear and curse.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 For life is quite absurd And death's the final word You must always face the... Oh, oh, oh, we don't that What are the ladies, what are the robes Smart in the winter, I'll be in my soul I've money, I want to for your offer Yeah, I've money, I want to get put for your offer This mommy, come online, baby, come online Come online, shoddy, come online Come online